1 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-Jorden. Verschillende actiegroepen hadden demonstraties aangekondigd. Tussen Jouren en Herenveen werden twee bussen met anti-Zwarte Piet-betogers een tijdje tegengehouden op de snelweg A7. Maar op verzoek van de politie werd de blokkade na een tijdje opgeheven. De bussen zijn teruggestuurd. Aanvankelijk was een speciaal vak aangewezen in Dokkum voor de anti-Zwarte Piet-demonstranten. Maar de burgemeester vreest voor en heeft daarom dus de protesten verboden. Ook in Rotterdam waren protesten rondom de intocht van Sinterklaas. In de hoofdstad van Zimbabwe, Harare, is een groot volksprotest aan de gang. Mensen van alle politieke stromingen vieren op straat... dat president Mugabe ook van zijn eigen partij ZANU-PF niet langer aan de macht mag blijven. Tot gisteren was nog onduidelijk wie aan welke kant stond... Het leger nam woensdag de macht in Zimbabwe over om te voorkomen dat Mugabe zijn vrouw Grace naar voren zou schuiven om hem op te volgen. Prins Bernard heeft veel meer vastgoed in bezit dan de 102 adressen die tot nu toe bekend waren. Het parool deed onderzoek en meldt nu dat hij in totaal 590 Nederlandse adressen bezit, waarvan 349 in Amsterdam. Het gaat om huizen, appartementen, winkelcentra en kantoorgebouwen die hij in bezit heeft via bv's. Het bedrijf van Bernhard en zijn zakenpartners is uitgegroeid... tot een van de grootste vastgoedbezitters in Amsterdam. De Libanese premier Hariri is in Parijs aangekomen. President Macron had hem uitgenodigd na de politieke crisis die in Libanon is ontstaan. Hariri vluchtte begin deze maand naar Saudi-Arabië... en kondigde onverwacht zijn ontslag aan. Hij viel in zijn verklaring regeringspartner Hezbollah en Iran aan. Ook zei Hariri te vrezen voor een moordaanslag... Het weer buien, maar geleidelijk breekt ook de zon vaker door. Het wordt een graad of acht. Aan zee staat soms een harde wind. Morgen af en toe zon en verspreid in het land nog een bui. En het wordt dan zo'n negen graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 komende dagen. Het is behoorlijk koud, dus ik zou zeggen blijf lekker binnen, zeker dit uurtje. Want van elf tot 12 een bak koffie en heerlijke mooie auto hollandstalige muziek. Zo ook deze plaat van Nicole en Hugo. Hoe toe kan het zijn? Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen, Goedemorgen, Goedemorgen, Blij dat ik je weer vanmorgen goedemorgen, morgen. Goedemorgen, goedemorgen, Iedereen, dank u wel dat ik er weer bij mag lopen, zingen, dansen. Goeie morgen ik ben blij. Goeie morgen, want ik mag er... Don't to need the baby speed Slaan jullie!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 Willie Schubben, Schobben moet ik zeggen. En Web Robots en Pie Scheffer. Het was in 1945 in opdracht van de AFRO. En uh, ze traden in de eerste maanden onder de naam Red, White en Blue Stars. onder leiding van Willy Kok. En Willy Kok trok zich terug en het orkest ging uh, door onder leiding van tromponist en arrangeur Pie Scheffer. De populariteit was te danken aan het feit dat het orkesten wekelijks twee of drie maal per week op de radio was te beluisteren. met een pittige big band.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 Sta je ook te praten als een echte advocaat Of bak je zoete broodjes Dat helpt je heus geen raad Hij doet het niet, hij doet het niet Hij gaat de heus niet in Hij doet het niet, hij doet het niet Hij heeft vandaag geen zin De winter was lang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 Ik zeg dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen. Ja, dat was Willem Parel. Toch beter bekend als Wim Zornenveld met poen, poen, poen, poen. Daarvoor hoed wilke Willeke Alberti met de winter was lang. De laatste geruchten zijn dat we uh, een hele koude winter krijgen. Nou, ik heb een beetje mijn twijfels, paard. De gelopen dagen het wordt behoorlijk koud. Hè? De volgende naam is Anneke Greulow. De score in 1962 en 1963 vier nummer één hits in Nederland op rij. Het waren onder andere de hitsen Brandt en Paradiso, Surabaya en Ceremonie. Het leven kan mooi zijn. Paradiso heeft er 16 weken aan op de eerste positie gestaan. Ze verkocht internationaal meer dan 30 miljoen singles. Dat maakt haar tot de meest succesvolle Nederlandse zangeres ooit.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 Luister naar je. Zandvoort uit Zandvoort. I'm Paradijs, te Van die mooie en fijne U hoort de muziek van Franks, nee Frans van Schaik moet ik zeggen. Met Aan de Voet van de Oude Wester. De avondmuziek van Stef Bos met papa was niet helemaal in de tijdsbelt, maar ja, ik vond het gewoon een hele leuke plaat. Dus ik denk, ik ga hem gewoon even draaien. Zometeen onderweg, Lies met Lies. Rob de Nijs komt eraan. Maar nu eerst muziek van Henk Borrel met Daar bij die molen. Ik weet een heerlijk plekje grond, daar waar die molen.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 Waar ik zoveel van hou, daar bij die molen, die mooie molen. Daar wil ik wonen, als zijn eens wordt mijn vrouw. Ik zie de molen al versierd, ter eer van het jonge paar. Het hele dorp dat juicht en diert zij leven menig jaar. En zie ik trots de molen staan, dan zweer ik in dienst rond. Nooit ga ik van die plek vandaan, waar ik mijn vrouwtje vond, daarbij die molen. Ik zoveel van haar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 je Sonja is zag, dus dan begreep je het op slag. Kelp haar met koken, met afwas en stoken, voor Sonja doe ik alles. Draag heel tevreden de emmer beneden, voor Sonja doe ik alles.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 Sofia en Mia Maar duizendmaal Zo mooi Is het bij Sonja Enkel bij Sonja Oh als je Sonja Zang is al net zo licht En kijk nog eens op De tafel trekt krom Krom onder het gewicht Je heigt want je krijgt Je koffer niet dicht Zit meestal voor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 Die ligt als altijd als een schelf is te dutten. Ik geef het woord dus maar aan tante Kosy van Tutte. Nou! Mooi ik laat me hangen, Hendrik, zou ze even vangen Hij kwam thuis met zeven karpers van twee grammen En hij droop het als een kieren En hij stond zo hard te tieren of er tien tamboers op trommen gingen rammen En ik heel de avond weilen Balen motor. zeven tijlen van zijn kracht tot aan zijn halve zolen Was die vrije, lekker het handje door je alen kan die bij de visboer halen Als die nog eens wil gaan vissen, blijft die maar met een Hij zat vol met waterluizen, ik ga weg, ik ga verhuizen Ja, ik blijf me daar aan het boeren Al zal ik die al mijn schoenen, Tante Koosie is me daar een beetje gek Ze zetten Hele lieve avond te De familie Lut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 Nee, maar het zal voortaan zo niet meer gaan Vertel me nu maar eerst maar denk Wat op je plannen zijn Je gaf me rozen Zorgvuldig gekozen Maar onvertrouwen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 Mijn hartje bellen dan smort. In den toren, daar hangen ze bijeen. De zover troe de klokken, de grote en de klein. De klein brengt immer blies op, ja. de grote sumt ook leed. De winter zorgt dat je. Witte verveiligheid Loewende klokken Van Limburg-Milain Loewende klokken Versterken de buin Laat ons eens horen Wat staat gebeuren de klokken van Limburg-Milange. Bim bam, bim bam, klokke van Limburg-Milange. Bim bam, bim bam, klokken versterken de band. Die schoon klinken de klanken. Vergeuren ze zo geer, ze willen ons begeleiden door ganz ons leven her. En wen de klokken zwiegen, dan is het stil en kaal. Veer wachten dan verlangend, weer op die klokken taal. Loewe de klokken van limburg Milan Loewe de klokken, versterken de pijn. Laat ons dus wat stedelijk gebeurt. Loewe de klokken. Van Limburg Milaan. Bim bom, bim bom, klokken van Limburg Milaan. Bim bom, bim bom, klokken versterken de band.